4 uur. De Radio 1 Dus Lucerna Carrasso en Tom van het Hek. Goedemiddag. Straks het vervolg van de etappe naar Bellegarde-sur-Valserine. Waarin hard gereden wordt, dus wie weet, wie weet, de aankomst voor vijf of anders net erna. Eerst krijgt u het NOS-nieuws van Dorald Megen. In Srebrenica zijn tienduizenden mensen bijeengekomen om de val van de moslim-enclave te herdenken. Op 11 juli 1995 overliep het Bosnisch-Servische leger de enclave. In De dagen na de val vermoorden de troepen van Radko Mladić duizenden moslimmannen en jongens. Het Nederlandse vn bataljon Dutchbed was machteloos. In Potocari, niet ver van Srebrenica, werden 520 doden officieel herbegraven. De lichamen werden gevonden in massagraven en konden later pas worden geïdentificeerd.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 steeds groter wordt. Door de komst van de tweede Maaslakte ligt de kustlijn ter plaatse... straks 3,5 kilometer verder in zee dan vroeger. Een Nigeriaanse bolletjeslikker is drie dagen geleden... in een vliegtuig onwel geworden en bij aankomst in Amsterdam overleden. Dat heeft de Marse vandaag bekendgemaakt. Het toestel was van de luchthaven van Barcelona opgestegen... en maakte een tussenlanding op Schiphol... toen onderweg bleek dat de Nigeriaan zich niet goed voelde... Na de landing bleek de drugsmokkelaar overleden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 32-jarige man... 69 bolletjes had geslikt, waarschijnlijk allemaal met cocaïne. Een van de bolletjes zou zijn gescheurd... waardoor de Nigeriaan langzaam werd vergiftigd. Bij een explosie bij een politieacademie in de hoofdstad Sanaa van Jemen... zijn zeker zes doden gevallen. Eerder was vanuit Jemen een dodental van zeker twintig gemeld. Een politiefunctionaris zei dat een zelfmoordenaar... zijn bomgordel liet ontploffen... toen de agenten in opleiding het gebouw verlieten. De politie denkt dat Al Qaeda achter de aanslag zit. Het leger van Jemen is bezig met een offensief tegen de terreurgroep. Schrijfster en culinair journaliste Berthe Meijer is overleden. Ze schreef bijna 15 jaar over recepten voor NRC Handelsblad en andere bladen. In 2010 publiceerde Berthe Meijer haar memoires onder de titel 'Leven na Anne Frank'. Het boek gaat onder meer over haar tijd in concentratiekamp Bergen-Belsen. Berthe Meijer was 74 jaar weer wisselt bewolkt en buien. Daarbij is kans op onweer. Ongeveer 19 graden is het. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig. Morgenochtend nog kans op buien. In de middag droger en meer zon. ANWW Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de Ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Zaanstad. De rijbaan is daar dicht bij Oostzaal naar Werf. Verder staan de Fides op de A10 West richting Den Haag voor Westpoort. Twee kilometer bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland... van het Kleinponderplein 4. Bij Utrecht op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Voor Afrit Maren 3 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn staat 2 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Lucella Carasso. De Tour. En Bart Voskamp, want die is natuurlijk weer onze analist voor de Tour-etappe. En we zitten op de eerste berg van de buitencategorie, de Grand Colombier. In een echte Tour-etappe met overal strijden, Gio. Het is een verschrikkelijk lastige klim... en dat betekent inderdaad dat het strijd is voor in die kopgroep. Strijd is in het peloton vooraan... waar we zojuist Jurgen van den Broek zagen demareren. Maar het was wel een demarrage op kousenvoeten. Het stelde allemaal niet te veel voor. Inmiddels is dat peloton wel enorm uitgedund. Ik zie één Rabo-renner naast de gele trui rijden. Dat is Laurens ten Dam. Hij heeft dus woord gehouden. Want gisteren zei hij dat hij zich wel goed voelde. Misschien wel een van de beste mannen bij die Nederlandse ploeg. Misschien ja, niet beter... dan. Dan Luis Leon Sanchez die daar vooraan rijdt. Maar hij zit er in elk geval bij. En een kwartet van Team Sky die dan op kop rijdt. Richie Port, Michael Rogers. Dan hebben we Froome en Wiggins. Dat zijn de mannen daar vooraan in het peloton. Ik zag net op achterstand, een beetje achterstand. Want het viel nog wel mee hoor, dat gaatje. Steven kruiswijk knokken, Die bowers Son Hagen voorbij. Want die heeft genoeg gewerkt daar aan kop van het peloton. Voor de klassementleider voor Bradley Wiggins. Maar daar vooraan, dat is natuurlijk interessant. Want daar gaat het om de dagzegen. Met nog... 45 kilometer ruimte gaan, Joris. En nog een kleine 4 kilometer te klimmen. Het karakter van de klim is wat veranderd. De kopgroep is net het bos uitgereden, wat je op de Mont Ventoux dus ook hebt. Maar hier zag het er allemaal veel vriendelijker uit dan in vergelijking met de Mont Ventoux. Een, een, een, een vlakte, een plateau, een open stuk. En verderop kon je het vervolg van de klim zien. En dat kon je zien doordat daar al die toeschouwers klaar stonden. Hele slierten, hele rijen. En op dat stuk, die volgende strook, zijn ze nu beland. Deveneens. Veuklair, Luis Leon Sanchez en Michele Scarponi. Een Italiaan, een Belg, een Fransman en een Spanjaard van de ploeg. Zij leiden nog altijd. Daarachter lijkt mij niks meer te komen. Casar heeft een tijdje gestreden. Vovanov, Volks en Egoy Martinez zouden er ook nog een stukje achter moeten zitten. Die zijn nog niet ingerekend door het peloton. Maar het gaat op deze onregelmatige klim. Want we gaan nu weer een heel klein stukje naar beneden. Dat hoort u misschien aan de acceleratie van de motor. Het gaat voorlopig nog tussen... Een kwartet, en het is een heel sterk kwartet... met daarbij de slimme, sluwe Spanjaard Luis Leon Sanchez. Joris van den Berg, Gio Lippens, zij volgen de etappe. Bart Voskamp is hier te gast. Bart, als je kijkt naar, naar dit viertal... ze hebben een, een voorsprong van ruim zes minuten... Afgelopen week werden ze natuurlijk altijd vlak voor de finish ingehaald, maar dit is een andere etappe. Ja, dit is een andere etappe, andere belangen. En uh, ja, zes minuten op 40 kilometer, dan zouden ze terug kunnen, kunnen gepakt kunnen worden. Waar het niet dat ze natuurlijk bovenop de hoogste klim zitten. En veelal bergaf afrijden met nog één klim van derde categorie. Dus ja, ik zie, uh, ik zie deze zeker wegblijven. En Sanchez van, van Rabo was even ontsnapt, hè? nu is hij weer terug. Wat zegt jou dat over zijn benen vandaag? Nou ja, dat hij goede, be ja, goede benen heeft. Kijk, als je een hele grote groep wegrijdt... dan zijn er altijd een paar die het wagentje eraan hangen en niet echt uh, meewerken. Dus dan moet je een keer gas geven om te kijken van uh, wie er echt goed zijn. Dus dat hebben ze een paar keer gedaan en dan uh, blijven de sterkste over. En Sanchez was natuurlijk weg, maar dan is het nog wel ver alleen. Want als die anderen daarachter uh, rustig uh, samen gaan rijden... Ja, dan kan het ook zijn dat je vlak voor de streep wordt teruggepakt... tegen mensen die uh, wat hebben kunnen profiteren van elkaar. Als we naar het peloton kijken, zien we het vertrouwde uh, beeld. Hè, de ploeg van Wickens. We zagen net eigenlijk een soort plaagstootje van Jurk van der Broek. Voor de rest... Um Qua aankomst en hoe ver deze top van de aankomst is, leent het zich ook niet echt voor een echt grote aanval? Hè? Daarachter. Uh, nee, nee, nee dat zeker de toppers niet, die zouden daar natuurlijk, uh, ook daardoor ook tijd kunnen verliezen en je kunt je natuurlijk je benen in de vernieling rijden en het, het is nog ver en het is nog lastig, dus die, de toppers zullen zich uh, rustig houden tot andere ritten, maar uh, renners als Van de Broek en daarom gaf hij een plaagstootje, maar waarom hij dat eigenlijk zo kort deed, dat, uh, dat begrijp ik niet. Zo goed, misschien hoopte hij dat er wat mee kwam. maar ja, dat soort renners als Van de Broek die net even iets verder weg staan, ja, dan zijn het eigenlijk ook wel ritten om te Proberen iets tijd te pakken. We hebben Sanchez voorin. Ten Dam maakt de hele toer al een redelijk goede indruk. En we moeten allemaal constateren dat Mollema en nu ook Gezing... toch weer gewoon moeten passen. Hè? Op een dag dat er eigenlijk niet eens zo heel veel bijzonders gebeurt in het peloton. Hè? Nee, het is toch niet dat je zegt van... De, de, de, het peloton wordt volledig uit elkaar gereden. Dus zo het, het, het zicht wat we net hadden, was er toch nog gauw wel een man of veertig. Ik heb de laatste beelden niet gezien. Het zal wat meer uitgedund worden. Maar daar moeten die renners ook wel mee kunnen. Dus... Uh... Ja, we wachten het gewoon even rustig af. maar Het is in ieder geval niet voor hun, maar ten dam goed. Uh, blijkt dat hij goede benen heeft. En uh, dat kan de komende dagen misschien nog een keer in een goede vlucht gaan zitten. We gaan weer naar Frankrijk, want we naderen, we naderen de top, Gio. Ja, de kop van de, de wedstrijd zit uh, op een kilometer van de top zo'n beetje. Het peloton zit daar nog 5 minuten en 57 seconden achter. En we zagen weer een aanval van Jurgen van den Broek. De Belgische hoop op een goed klassement in de Tour. De man die veel tijd verloor in de klim naar -la, La Plage de Belfier... door dat materiaalprobleem dat hij had. Hij probeert gewoon terug te winnen, maar wordt meteen weer teruggepakt... door die mannen van uh, Team Sky. Kijk naar Richie Port daar op kop van dat peloton. Dan zitten lange Rogers daar in het wiel. Christopher Froome daarachter. En dan hebben we de gele trui Evans in het wiel weer van de gele trui. En ik ben op zoek naar Tendam, die daar zojuist ook zo mooi voor aanreed. Ik kan hem voorlopig even niet zien, want we zitten voor het peloton. De kop dus op 1 kilometer van de top van deze klim. Zelfs binnen de kilometer. Ik kijk naar een achtervolgend groepje. Met daar onder andere Jens Vogt nog bij. Die proberen daar nog terug te komen. Komen ze erbij Joris als jij omkijkt. Als ik omkijk, zie ik ze nog niet. Het is natuurlijk wel even een wat makkelijker stuk geweest op deze klim... die maar op en af gaat. Ja, natuurlijk gaat het continu omhoog, maar ik zei het al eerder... het is onregelmatig. Het gedrag van Jurgen van den Broek in het peloton, dat verbaast mij niet echt. Want ik was vanmorgen getuige van hoe deze Belg van Lotto... de ploeg die trouwens de slag gemist heeft vandaag... hoe hij in de microfoon van televisiecollega Hans Han Kok zei... Ja, ik ga aanvallen. We kunnen niet anders meer. Ik ben in een positie beland dat ik zal moeten aanvallen. En dat ga ik ook doen, dat hele interview of het mooiste Eruit kunt u vandaag terugzien op de site van de NOS of anders in de uitzendingen van Studio Sport Nog steeds vier man vooraan. Vier man die weten waarmee ze bezig zijn. Het zijn geen beginnelingen hoor. Luis Leon Sanchez, Scarponi, Devenijns en Thomas Veukler. 3-7-Eins is misschien de minst bekende van de vier. Hij rijdt voor de Belgische ploeg van Lefebvre, maar hij kan van alles wat. Het is een beetje een renner als Luis Leon Sanchez. Alleen die is wat vinniger, vooral in het sprinten. Sanchez is de snelste man. De andere drie zullen van hem af moeten. En we gaan in de Komende kilometer zien hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. En voor Sanchez is het een kwestie van aanhaken, uh, overleven, rondkijken en vooral niet eraf gereden worden door die andere drie. En het uit laten komen op een sprint. Gio. De bolletjestrui, daar gaat het nu natuurlijk om. Thomas Leclerc die wegspringt uit dat groepje, krijgt Scaponi op een gaatje achter zich aan. Sanchez in het wiel van Scaponi. Dave en daarachter. En dan is het Leclerc die daar de punten pakt. Ja, die is slim. Die denkt natuurlijk, ik wil straks, als we deze etappe achter de rug hebben, in elk geval op het podium staan. Is het niet als etappenwinnaar, dan in elk geval als drager van de bolletjestrui. En hij komt daar als eerste boven en pakt dan 25 punten in de strijd om de bolletjestrui. En is meteen... De de nieuwe leider in dat uh, klassement van die bergtrui. Verclair, dus als eerste bovenaan de andere mannen. Die komen daar vlak achter. Verklaire pakt ook meteen zo'n gelletje En begint dan aan die moeilijke afdaling. Ja, je moet snel eten hier. Je moet snel wat in je mond uh, proppen. Want uh, op een bepaald moment moet je toch weer met beide handjes uh, aan het stuur naar beneden gaan. Want die afdaling is lastig genoeg. De vier koplopers zijn bezig met de lange daling Gio Lippens. Verander dat nog wat aan het beeld vooraan de etappe? Ja, het beeld vooraan is in ieder geval dat Thomas Veuclair probeert door te trekken daar vooraan. Hij kwam dus als eerste boven en pakt 25 punten in de strijd om het bergklassement. En kan dus straks sowieso aan die finish in Bellegarde-sur-Valzerine die bolletjes-trui aantrekken. Want er kan niemand meer in de buurt komen, want we krijgen alleen nog een klimmetje van de derde categorie. En er zijn maar twee punten te halen voor de man die daar als eerste boven komt. Veuclair dus voor Scarponi, Sanchez, Devenens, Vogt en Kazar over die top heen. En in dit peloton is het opnieuw Jurgen van den Broek die daar het tempo opvoert. Hij probeert weer een gaatje te slaan en krijgt Pierre Rolland met zich mee. Die Fransman, die jonge Fransman die vorig jaar die etappe won naar de Alpen de West. En we zien ook Thibaut Pinot, de winnaar van de etappe over al die calls richting Zwitserland. Eerder deze week, die zien we daar ook rijden. Mooi om te zien dat er in elk geval wordt aangevallen. Maar dat gebeurt allemaal voor die top. En we weten, Joris, dan begint die afdaling. Wat is het voor afdaling? Het is een heel mooie afdaling. Het is... Uh, het is, het is overal vrij goed asfalt, lange stroken en dan af en toe een vrij sympathieke bocht. Niet al te nauw, niet al te gevaarlijk. Ook geen al te diepe dalen langs de kant van de weg. Wel veel groen en daarvoor vier renners die nu met een vaart van 90 per uur naar beneden zuizen. Fauclair bepaalt de tempo, is de regisseur van deze afdaling. De slimme Scarponi, die me altijd wat aan een mijnwerker doet denken, die kijkt de kat uit de boom. Sanchez houdt de boel gewoon goed in de gaten, want hij weet dat ze van hem af willen. En de vierde man in de aanval, Devenijns, die zit er ook keurig bij, doet zijn werk. En weet dat hij deze afdaling de boel gewoon moet zien te overleven. Maar Veuklair heeft plannen. Veuklair wil aanvallen. Veuklair is kennelijk hersteld van de kniepijn die hem de eerste toerweek een beetje kalm gehouden heeft. Hij was een beetje aangeleend. Maar nu heeft hij dat donkergroene shirt open. En dan, nu natuurlijk weer dicht, maar bergop open. En dan is het weer de Ze zoals we hem vorig jaar in de Tour echt zagen flonkeren. Misschien gaan we die Veuklair ook nog 100% goed terugzien. Misschien vandaag wel met een etappezege Na het einde van deze levendige rit, waarin Voorop vier man zitten met een renner, de Spanjaard Luis Leon Sanchez. En waarin dus in het peloton nog een aantal keer aardig aangevallen wordt... door met name Jurgen van den Broek. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ja, op de fiets kunnen ze moeilijk twitteren, natuurlijk, leuk, Maar over de fietsers en van tevoren en zo, dan kunnen ze allemaal heel veel twitteren. Hè? Ja, zeker, weet zeker. Etappe nummer 10, echte bergetappe. Hè. Je merkt het. Twitter loopt er echt al een tijdje warm voor. Na nou, wat sprintetappes, halve bergjes en een rustdag gaan. De renners nu dus de bergen in. Ontstond een kopgroepje. Daar zat een Nederlander in, Karsten Kroon. En die Kroon die twittert dus ook. Op Ed Karsten Kroon houdt hij ons in het Engels op de hoogte van zijn tourbeslommeringen. En Karsten laat ook weten naar welke muziek hij luistert. Welke tracks dus aandeel hebben gehad in deze miraculeuze ontsnapping. Hij begon de tour met een plaatje van Eddie verder. Ja, daarna werd de tour wat uh, pittiger voor hem en had Carsten wat meer opbeurende muziek nodig. Op 7 juli luisterde hij nog naar de Bee Gees. Ja, dan kan je goed op fietsen. En dan een van zijn laatste plaatjes. En misschien heeft dat wel uh, ja, de reden dat Carsten nu de benen heeft dus om mee te zitten in die ontsnapping. Volgens zijn Twitterde. twitter luisterde hij niet lang geleden naar het volgende plaatje. Yeah. Twitter is een uniek inkijkje dus in de persoonlijke levenwereld van de Renners. Uiteraard werd Kroon op Twitter een held, zo vaak zitten we niet meer in een kopgroepje. Ed Wagenvoort, die wist het zeker, Kroon wint gewoon. Het rondveel kregen we helemaal zin in. Je hoort iedereen over de Nederlanders van Rabobank en Van Kansel Maar wie gaat er vandaag mee in de kopgroep? Karsten Kroon, super actie. En Ed Guzjan die vindt dat de aankomst van vandaag op het lijf van Kroon was geschreven. Alleen de weg ertussen niet. Nou, dat klopt inderdaad, aan de voet van de stelste klim hij, moest hij al lossen. En Bas Wallet, die ging dus mopperend voor de televisie zitten. Op Ed Bas Wallet zegt die waardeloze kopgroep in de Tour... kroon enige kaaskop, die is zwaar kansloos tegen al die gasten... zou een mooi rit voor Mollema zijn geweest. Moet je even aan. En Dan de lading tweetpost voor, door, tegen en over Kenny van Hummel. Ik kan merken dat we in de bergen zitten... want de rol van Kenny is een beetje uitgespeeld even. En omdat Kenny tegenwoordig met de beste buschauffeurs mee omhoog kan... is het grote lijden ook een stuk minder ineens. Sterker nog, Ed Sap G vraagt zich af hoe het eigenlijk is met Kenny. En Nico Camping. Die is op de berg daarboven en twittert een foto vanaf de kopje met een vraag aan de Twitter van Kenny. Are you ready? En overigens is een van de laatste mensen die Kenny gezien heeft, uh, Frits Barend. Op Ed F. Barend zegt de voetbalanalist dat hij heeft ontbeten met ons Kenny... en dat ze gisteren tweede zijn geworden in de grote tourquiz nog voor de ploeg. Maar goed, laten we wel wezen. Wie zitten deze dagen niet voor de Rabobank ploeg. Ja, want heeft het aan. Dan heel even weg van het wielrennen. Live is nog steeds goed voor Ruud. Op Ed Gullert-Erf verschijnt de ene na de andere vakantiekiek. En de meest bijzondere is een van die foto's. Robin van Persie en Khalid Boularoes samen met met ons Ruud Gullit in een zwembroek op de boot in Ibiza. Nou, mooi. Tot slot nog even de uitspraak van de dag van de Maten Ducro-uitspraken-generator... te vinden op twitter.com slash Daar komt hij. Hij staat met zijn winkelkarretje voor te dringen aan de kassa... maar het is echt een erkend kwakker. Ik snap hem ook niet. Nee. Tot zover morgen zijn er weer nieuwe tweets. Hashtag Rijkt R1 Sportzomer. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Gaan we weer naar de Tour de France, die lange, lange afzink en dan maar hopen, hopen dat er niks gebeurt, Gio. Nee, vier man op kop daar in die razende afdaling. Hun voorsprong op het achtervolgende peloton. Vijf minuten en acht seconden. En dan zagen we toch de verwachte aanval van Vincenzo Nibali in de afdaling. Hij probeerde weg te rijden bij Bradley Wiggins, bij Cadell Evans... bij al die andere favorieten. Menchoff's zagen we daar ook nog zitten. Hij kwam even weg, maar heel groot werd dat gat niet. Uiteindelijk werd het dichtgereden door de ploegmaats van Bradley Wiggins. En uh, ze zagen ook een stuurfoutje van uh, Michael Rogers. Ik denk dat hij een lekker band had, want uh, hij... Het was toch een beetje zenuwachtig aan het friemelen aan die fiets... toen hij eenmaal in die bocht tot stilstand was gekomen. Maar hij verstuurde zich helemaal, leek het. ging bijna rechtdoor in een bocht. En dat gebeurde allemaal vooraan daar in de achtervolgende groep. In dat grote, nou het kleine peloton moet je inmiddels zeggen. Met al die grote mannen erbij. Mensch of dus, Nibali, Evans, Wiggins. Het hele spul zit daar bij elkaar. Christopher Froome. En daar vooraan zitten die vier nog bij elkaar in de afdaling. Die zitten nog steeds bij elkaar in de afdaling. Al is het een afzink die ook be behoorlijk... Dat gelegenheid biedt tot aanvallen. En ik zie ook dat in sommige bochten het asfalt begint te glinsteren. Hoewel het niet zo'n warme dag is, is het dus oppassen geblazen in de bochten. Het is dus een afdaling voor mannen die risico durven nemen. Want op die rechte rechterstukken kun je makkelijk naar de 100 per uur. En het hobbelt daar. Het is gevaarlijk. Het is een afdaling waarop mannen die dat niet helemaal comfortabel vinden... ...misschien wel een beetje angst in de kuiten te krijgen. En in de rest van hun lichaam. Misschien dat Wiggins hier toch een beetje begint te zweten... ...als Nibali het straks nog een keer probeert. Vooruit Zitten ze dus nog bij elkaar? Veuclère is nog wat onrustig. Deveneins, de Sanchez en Scarponi in het wiel. Terug naar Gio. Je hebt voorspellende gaven, Joris, want het is inderdaad weer Nibali die het probeert. En dan zie ik daarachter, zie ik Evans, die ook probeert erachteraan te komen. En volgens mij is het Rijn Taramee, die de eerste man is in de achtervolging. Want dat is de man van Cofidis, die probeert te achtervolgen. Ik kijk even waar ik de gele trui ziet. Die laat een klein gaatje, maar dan zijn het toch weer de mannen van Sky, die proberen dat gat dicht te rijden. Terwijl ze ook nog wat restanten oppakken, volgens mij, van die kopgroep. Maar Nibali heeft nog Steeds een gaatje. Het is een daler. Het is uh, niet een man zoals Paolo Salvatdelli in het verleden. Dat was echt absoluut de allerbeste daler van zijn uh, generatie. Nibali kan het ook heel erg goed. Is misschien wel de beste daler van dit moment. Maar die gaat geen drie minuten pakken in zo'n afdaling. Dat deed Salvatdelli vroeger nog wel eens in de Giro. En daarachter, ja, we kijken hoor. Is het Christopher Froome die het tempo weer maakt voor Bradley Wiggins? Hij moet het gat proberen dicht te rijden. Maar Nibali heeft een gaatje hoor. En dan kijk ik toch maar weer eens even naar het algemeen klassement... Ja, dat het is dan toch wel interessant om eens even te zien waar Nibali dan precies staat. Hoeveel afstand? 2 minuten en 23 seconden. Ja, dan denk ik, dat ga je niet wegrijden. Dat ga je niet goed maken in die afdaling en in dat laatste vlakke stuk met dat klimmetje. Maar het is wel dapper van hem. Hij probeert het in elk geval. En dat is mooi. Aanval in deze etappe. Bart Voskamp, uh, Nibali valt nu aan. We zagen eerder Jurgen van den Broek die aanvalt. En die staat zo'n vijf minuten, ruim vijf minuten achter op de gele trui. Maar Cadel Evans, die, die valt niet aan. Is dat logisch dat hij dat uh, nu nog niet doet? Nou, ja. De nummer twee. Ik denk ook niet, uh, niet dat hij dat nu al moet, doet, uh, moet doen. Omdat hij, uh, ja, de toer is nog ver. En je, je kunt natuurlijk ook jezelf overschatten. Hij staat tweede, hij is, nog niet, of, uh, hij is nog niet kansloos. Dus die moet toch een beetje anders met zijn kracht omspringen. Kijk, Nibali die staat net even iets verder weg. En die is op gewoon minder als die eerste twee. Die zal altijd in een afdaling moeten doen. En die kan dat ook. Van den Broek die probeerde dat net ook. Uh, als Nibali, Nibali wel wegblijft en, en bijvoorbeeld een Van de Broek die kan naar nou hem toespringen. Ja, dan, dan krijg je al een groepje, misschien nog een paar erbij. Dat is een beetje de insteek. Probeer... En dan, dan gaat die trein van Wiggins toch rijden, neem ik aan. Om ze ja, terug maar die, te trein, halen. Die, tre die trein is niet zo, zo heel groot meer. Hoor. We hebben natuurlijk uh, Vroom die volgens mij nu nog dichtbij zit. Dus ik weet niet wat Poort zit. Uh, Rogers was weggevallen met pechnet. Dus ja, dan, dan wordt het natuurlijk best al dun en dan wordt het al iets nerveuzer. Dus uh, en, en Wiggins kan ze zelf niet halen. Dat, nou ja, die, dat, dat doe de, je niet als generite. Nou ja, wat moet dat? Moeten? Niet nu al. het, nou ja, als het moet wel, dan zal hij zelf ook natuurlijk uh, uit zijn hok moeten komen. Maar liever niet. Hij heeft natuurlijk Vroom bij zich. En die, die is enorm sterk, hebben we gezien. Dus voorlopig hoeft hij niks te doen. En uh, ja, voor zijn eigen situatie, zijn eigen ploeg is het natuurlijk ook wel lekker dat Vroom nu op kop rijdt. Want uh, die doet al een klein jasje uit. Bart, zo'n grote ronde rijden, dat is ook... Uh, want wij denken, ja, dit is misschien een moment... dat is een moment, morgen komt er ook een gigantische etappe aan. Het is ook een soort rekenen en weten wanneer wel en niet. Hè? Hoewel je altijd naar afloop hoort, op die dag, als toen dat of zo. Hoe, hoe voel ja. je dat? Kijk je ook veel naar elkaar? Uh, ja, natuurlijk kijk je veel naar elkaar. Uh, en wat ik al probeer uit te leggen... kijk, die toppers die houden elkaar nu nog een beetje in evenwicht. Het, het is te riskant om nu om te gaan aanvallen. Ik bedoel, het kan en het kan goed uitpakken. Maar je kunt natuurlijk ook je toerzegen overboord gooien... in het geval, uh, geval van Evans. Omdat ja. je dan moe wordt vandaag? Ja, moe wordt. Ik bedoel, Het is drie weken fietsen... en ze hebben weliswaar een rustdagje gehad. Maar je moet zo zuinig mogelijk met je energie omspringen... om alle etappes goed door te komen. En als het moment zich echt aandient... je denkt, ik heb nu de, de, de, de juiste benen... en ik zie mijn concurrent wat, uh, wat zwak te vertonen... Ja, dan moet je gewoon keihard toeslaan. En ja, dat kunnen wij vanaf deze plek moeilijker inschatten dan dat Evans en Wiggins dat naast elkaar doen, natuurlijk. Nog even die vier. Veukler is daar een goede dame van. Sanchez is normaal gesproken de, de, de rapste aankomer van deze vier. Hè. Mocht het bij elkaar blijven. Mag ik dat zeggen of niet? Ja, dat... Ik ben nooit zo positief, maar laat ik het eens even ingooien. Nee, in gooien. nee dat, dat mag je zeker zeggen. Maar dat is, uh, het, is heel, heel, het is natuurlijk een rare rit. Hè. Ze rijden behoorlijk berg op weg. Die, die Veukler die, uh, die is ook altijd een beetje link. Die probeerde net in de afdaling al weg te rijden. Dus ik denk niet eens dat ze gaan sprinten met een groepje. Meestal gaat er eentje lopen. Dan gaan er ander, een paar anderen elkaar aankijken. En wie rijdt het gat dicht? Ja, rijdt dicht wordt je geklopt. Dan rijd het niet dicht. Ja, dan verlies je zeker. Dus het is ook een beetje van, uh, van sloerrijen. Weliswaar, wegblijven nu. Niet jezelf te veel laten zien dat je er sterk uitziet. Maar ja, goed je kop erbij. Goed je kop erbij. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Ici Sportszomer Tour de France. Le spectacle de radio 1. De tour! I am a man you see and one day I will be alive in the morning sun. Lazy pulling daisy.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 My brain. geen tourartiest, maar het had zomaar zo kunnen zijn, ja. Will and the People met uh, Line in the Morning Sun. Brengt ons twee minuten over half vijf bij de hoofdpunten van het nieuws. Hier is door wat in Srebrenica zijn tienduizenden mensen bijeengekomen om de val van de enclave te herdenken. 17 jaar geleden op 11 juli 1995 viel het Bosnisch-Servische leger dan klaver binnen. In de dagen daarna vermoorden de troepen van Radko Mladic duizenden moslimmannen en jongens. Ook in Nederland is de val van Srebrenica herdacht. Op het plein in Den Haag kwamen zo'n 200 mensen bij elkaar.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 En schrijfster en culinair journaliste Bertje Meijer is overleden. Ze schreef bijna 15 jaar over recepten voor NRC Handelsblad en andere bladen. En in 2010 publiceerde Bertje Meijer haar memoires onder de titel 'Leven na Anne Frank'. Het boek gaat onder meer over haar tijd in concentratiekamp bergen Belze. Bertje Meijer was 74 jaar. Zijn hoofdpunt uit het nieuws. AWB-verkeersinformatie. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. In totaal zaten 40 kilometer. De langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor knooppunt de Hoogt staat 5 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad... voor Schellingwoude, 4 kilometer, dat is de naslevende ongeluk. De A15 Rotterdam-Gorkum is een ongeluk gebeurd... voor Sliedrecht staat 8 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn... tussen Afrit Loenen en 4 kilometer, 4 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Wilt u part-time bedrijfskunde studeren?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 Ga voor meer informatie naar hollanddok.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vier minuten over half vijf. We gaan weer terug naar de Tour. Want, want, want die Nibali was toch wel aan het proberen, Gio. Sterker nog, het is een geweldige dalen. Maar bij Liquigas hebben ze vanmorgen blijkbaar toch een prachtige indianentruc uitgedacht. Want Peter Sagan, die lang in die kopgroep zat... die daar natuurlijk voor zijn groene trui wilde gaan sprinten... die heeft zich laten afzakken, voor zover je daarvan kunt spreken... als je uit de kopgroep gelost wordt. En die maakt nu enorm tempo voor Vincenzo Nibali. En die twee die hebben nog maar 3 minuten en 48 seconden achterstand... op de vier koplopers. Op Verklairs, Carponi, Sanchez en Devenijns. En dan kijk ik naar het peloton... En dan heeft Nibali alweer bijna 1 minuut en 20 seconden voorsprong op de gele trui dragen. Dus hij pakt veel tijd terug hoor Nibali. Ik zei het net al, op 2. 23 van de gele trui in het algemeen klassement. En die is hier bezig met een koepje. Ja, dan kan Richie Potter rijden wat hij wil daar voor Bradley Wiggins. Maar hij krijgt het gat niet echt gemakkelijk dicht. Even kijken, ze pakken nu weer een mannetje op uit de oorspronkelijke kopgroep. Het is Popovic. Maar ik ben bang voor Popovic dat hij dadelijk weer zijn meerdere moet erkennen in deze twee mannen. In Sagan en Nibali. Nibali, Nibali, die nu zelf het tempo weer overneemt van Sagan. Want zojuist hadden ze al daar opgepikt. Die dacht ook even aan te sluiten. Pats, keel afgesneden, meteen weer eraf. Jean-Christophe Perrault trot niet de minste, die Fransman. Ook eraf. En nu uh, in het wiel dan in ieder geval uh, Popovic. Maar het is uh, Nibali die zelf het tempo maakt. 3 minuten en 40 seconden is de achterstand en de groep met de gele trui. Komt weer een klein beetje terug, want die zijn weer genaderd op 4.35. Die zitten dus weer binnen de minuut van Nibali. Wat een mooie strijd. Sagan wordt achtergelaten. Het zie dat Popovic achter wordt gelaten. Nu moet Nibali het alleen doen. Hij is bijna boven op dat klimmetje van die derde categorie. Ja, en dan begint die afdaling. Dan kan hij weer aan zijn specialiteit beginnen. Maar waar zijn de koplopers? Precies, want dan is het nog 20 kilometer naar beneden, naar de finish. En dit heeft Nibali dus heel slim gepland, deze aanval. Want dit klimmetje, oké, okay, daarop zal zijn voorsprong op Wiggins in deze etappe stagneren. Maar dan 20 kilometer dalen naar bellegarde Sur Valserien... En dat doet die balie wel snel hoor. De, de, de top van het klimmetje is trouwens nog wel 5 kilometer ver. Het is het laatste klimmetje van de dag. De Col de Richemont. 7 kilometer klimmen, 5,5% gemiddeld. Valt mee, het is goed te doen. Maar met die Grand Colombier in de benen zal het toch wel een zware kost zijn. zware dan normaal. Vooraan is Veuclein nog altijd de grote regisseur op de klim. Hij klimt lelijk, maar hij klimt wel sterk. Achter hem Scarponi, Deveneins en natuurlijk ook nog. Uh, Louis Leon Sanchez van de Ramelbank ploeg. En dat is spannend voor die ploeg, want Sanchez is zo'n beetje de grootste kanshebber op de ritzegen van deze vier. Ze rijden rustig, er is sprake van een status quo. Het is een makkelijk stukje op de klim. Twee na, bij twee rijden ze nu en ze naderen het doek van nog vier kilometer klimmen. En dan dus twintig en een halve kilometer vrijwel alleen maar naar beneden naar de finish van deze etappe. Bart Voskamp, het verhaal op dit moment lijkt mij niet Nibali. Hè? Een indianentruc, zegt Gio Lippens net... om met Sagan nog even een stukje, een stukje weg te rijden bij het peloton. Ja, het is natuurlijk uh, kunt wel zeggen, een, zet, een geniale zet, wat het ook is... maar het is nog genialer om te kunnen uitvoeren. Uh, je moet wel iemand hebben die in eerste ontsnapping meegaat... in dit geval Sagan... Uh, dat hij bij de eerste koplopers lost, ja, dat, dat is duidelijk. Maar hij heeft, hij heeft wel zijn tempo erin gehouden... met de wetenschap dat Nibali in de afdaling van de vorige lange kol... natuurlijk bij hem komt. En uh, ja, Die heeft hem zo nog even een stuk verder afgezet. Dus dat is uh, mooi uitgedacht, maar vooral mooi uitgevoerd. Ja, Nibali moet nu zelf gaan dalen, alleen. Uh, berggroep is natuurlijk fijn als je in het wiel van iemand kan hangen. Dalen lijkt mij altijd fijner dat je dat helemaal alleen doet. Is dat zo? Uh, ja, er ligt een beetje wat van afdaling. Maar ik denk, uh, zo hard als Nibali naar beneden rijdt... dan, uh, dan, dan kan hij weinig steun verwachten... Van ik, ik, ik ken niet de exacte daalkwaliteiten van Zagan... maar Nibali is een go hele, hele goede daler. En bergop heeft hij hem even wat kunnen, wat kunnen helpen. En voor de rest, uh, straks in de afdaling, moet hij het alleen doen. En als hij daar ook nog een klein beetje tijd pakt... Nou, dan heeft hij toch een leuke set gedaan. Is het wel zo, Bart, als je iets minder goed daalt... dat je juist blij bent dat je een beetje in een groep kan gaan hangen... omdat je dan wel mee moet? Of is, kan je angst dan het ook van je winnen dat je denkt, wat doe ik hier? Het kan, het kan natuurlijk beide. Je moet, je moet overtuigd zijn dat je. Je, je moet niet aan uh, vreemde dingen gaan denken van als ik nu een klabband krijg of als ik lek rij of hoe zou het met de kinderen zijn, dat soort zaken. Je moet gewoon wel als, als een killer naar beneden rijden. En ervan overtuigd zijn dat je gewoon goed gaat. Het, het meest fijne is als je een renner voor je hebt. Kijk, als hij een bocht ingaat en je ziet hem gewoon een, een, een goede bocht lopen. Ja, dan volg je die lijn, is er niks aan de hand. Uh, als je alleen voorop rijdt, ja, is dat lastig. Of in ieder geval de rijdt, dan, dan moet je een beetje een motor in de, in de, in de gaten houden. Van, ja, hoe stuurt hij hem in? Je kunt een beetje op de weg letten. Uh, er werd al gesproken over zwart asfalt. Wat een beetje ging glimmen. Dat betekent dat het olie een beetje door het asfalt komt. Het is gelukkig nog niet zo heet. Maar dat zijn hele gevaarlijke punten. Ja, dit, dit soort jongens zijn natuurlijk ervaren. En uh, ja, die, die, moet, die moeten dat gewoon kunnen. Die, die is er heer en meester in, zien En Joas van den Berg had het over 100 kilometer per uur. Gaat het soms, die afdaling? De, kijk je dan op je kilometerteller of kan je dat dan maar beter niet doen? Ik denk dat je dat beter niet kunt doen. Ik kan beter na, na, aan het eind van de dag een keer uitlezen. Of goh, ik ben 100 kilometer per uur gegaan. Het ligt wel een beetje aan wat voor afdalingen. Dit is een beetje een technische afdaling met ook wat bochten. Maar je hebt natuurlijk, uh, in de Alpen heb je natuurlijk hele brede wegen... waar je, waar je gewoon inderdaad 100 kilometer per uur kunt gaan. Maar dat is wel, dat is wel uitzonderlijk hoor, 100. We zien in de afdalingen dat Wickens ook meegenomen wordt door zijn ploeg. Zeg maar. is, is, is dat een normale tactiek? Of uh, je zag Armstrong vroeger in de dalingen... ook wel eens gewoon zelf uh, puur het initiatief nemen. Hè? Althans, niet op zo'n ploegmaat daar wachten. Zeg maar. nee. Ja, Wiggins en Team Sky die hebben natuurlijk... Uh, er is veel over gesproken. De intelligente ploeg zijn slim... En, en ze moeten gewoon heel zuinig met de krachten omgaan. Kijk, als ze op elke aanval van iedereen elke dag mee moeten... ja, dan, dan leggen ze ook het loodje. Nibali is in principe een beetje gevaarlijk... maar niet voor de overwinning. Die pakt natuurlijk wat tijd terug... en die, die kan een beetje in de buurt komen... maar dan is er verder niks aan de hand. Want hij is niet een topklimmer in nee, de Alpen en de Pyreneeën? Nee verwacht het niet. Kijk, je weet nooit wat er gebeurt. Hij heeft de Ronde van Italië ook wel eens gewonnen, maar dan is het meer door zijn, door, door zijn constant rijden, hè, met zijn tijdritten en, en uh, goed alert elke dag. Maar ik zie hem bergop berg niet het grote verschil kunnen maken. Dus hij doet het in een afdaling. Nibali doet het in een afdaling en kan hij dan ook wegblijven in het vervolg, Gio? Hij is nog 25 kilometer verwijderd van de finish. Heeft eh, volgens mij Fofonoff inmiddels in het wiel meegekregen. 3 minuten en 43 seconden is de achterstand van het peloton. Het eerste pelotonnetje op de kop van de wedstrijd. Wiggins en Van Garderen zitten daarbij. Evans zit daarbij. Ik had Laurens ten Dam zojuist eh, ook nog gezien in die groep. Hij rijdt daar mee. En even kijken wie daar nog verder is. Het is een mannetje van Van de Spanjaard Wals. Die rijdt ook nog mee in dat achtervolgende peloton. Maar zij rijden dus op 3,41 van de koplopers van Vuclairs, Caponi, Sanchez en Deveneins. Daar nou zwemmen daar nog een aantal mannen tussen. Boerkat, Vogt, Martinez, Cazar en Fofanoff. Maar Grifco oh, Grifko is het, die bij Nibali is gekomen. Grifko, die rijden op 2'56. Dat betekent dat zij 40 seconden voorsprong hebben... op het groepje met de gele truidrager. Het verschil loopt dus terug. Het verschil tussen Nibali en de gele trui. Maar we gaan straks weer dalen. En die koplopers, ja, die vier, die zitten daar ook nog steeds, Joris. Die zijn nog steeds niet. Boven. Ja, ze zitten en ze staan. En dat geldt dan met name voor Thomas Veukler. Wat is die onrustig aan het klimmen. Wat is die rusteloos sowieso. Dan gaat hij weer staan, dan gaat hij weer zitten. Die ellebogen naar buiten. Een beetje praten, omkijken. Hij is onzeker. Hij is klaar voor de finale, maar hij vertrouwt het niet. Met die Sanchez in zijn nabijheid. Ook eveneens klimt onrustig. Gaat zo nu en dan even staan. Maar dat is meer om de benen te ontlasten. En die andere twee die doen het zittend. De diepzittende Scarponi met een wat oudere glaasuitdrukking en de klasbak van de Rabobank, Luis Leon Sanchez. Hij rijdt ook zittend, vooral zittend, nauwelijks staand naar boven op deze niet al te zware klim van derde categorie. Maar ze weten allemaal dat het beter is om nu bij elkaar te blijven. Want straks moet je 20 kilometer naar beneden. En daar is het allemaal te doen. Daar gaat het om de ritseeg. Het is trouwens jammer voor de man die hier achter in de strijd is om de podium te plaatsen. Nibali, dat Samuel Sanchez niet meer in de Ronde van Frankrijk is. Want die had hij vandaag zeker aan zijn zijde gehad in deze aanval. Heuvel af, berg af. Dat zijn de twee beste dalers een beetje van het huidige peloton. Vincenzo Nibali en Samuel Sanchez. Maar Sanchez is naar huis. De man van Heuskaltel, de man in het oranje shirt. De Olympisch kampioen. Hij is zwaar geblesseerd geraakt. Enkele dagen geleden bij een valpartij. Nibali in zijn eentje dus. Achter de vier koplopers. En een stukje voor Bradley Wiggins. En die zal met de daver op zijn lijf denken aan het feit... dat hij straks 20 kilometer naar beneden moet. In zijn jacht op die vermaladeide Italiaan.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 soon as oh. Als je meekijkt naar de clip, snapt u dat ik hem afkondig. Het is, uh, hoe heet die meneer ook weer, Bruce Springsteen met Pay Me My Money. Nog een dikke 20 kilometer te gaan. Vier koplopers. houden ze niet vol? Gio Lippes en Joris van den Berg. Ja, dat is nog maar de vraag. Bedoel, het gaat hard hoor nu. De koplopers inmiddels binnen een kilometer van de top van het laatste klimmetje van vandaag. De Col de Richemont en Vincenzo Nibali. Die rijdt daar op 2.45 achter. 2 minuten 45 voor Nibali. Erkend dalig. Maar 10 seconden erachter rijdt er weer het peloton. Want ik kijk nu langs Nibali naar beneden. Zie daar de gele trui zitten. Zie je ook Richie. Die op kop van dat pelotonnetje toch het tempo probeert hoofd te houden met in zijn wiel dan die Christopher Froome. En dan zagen we daar weer Bradley Wiggins rijden in zijn gele trui. Wiggins die het niet echt lekker op zijn gemakkie had in die afdaling. Je kon het zien, hij liet zich wat verder afzakken. Zijn ploeggenoten die maakten het tempo in de achtervolging in die afdaling voordat we aan deze klim begonnen. Maar Wiggins zelf, ja hij verloor langzamerhand een beetje terrein. Misschien is hij wel heel verstandig. Gewoon geen risico nemen als je in de gele trui rijdt. Want een Ongelukje, ja dat zit altijd maar in een klein hoekje. Kijk daar nog even verder. Rijn Tarame zit daarbij. De TJ van Garderen ging eraf met zijn witte trui. Ook Rafael Vals van de vakantie moest eraf in dat achtervolgende peloton. We zagen wel Laurens Sten daar nog bij zitten. De enige man van Rabobank in de achtervolging. Maar natuurlijk zit er ook een mannetje van Rabobank vooraan bij die vier. En dat is Luis Leon Sanchez. Hij zit daar met Vercleer, met Devineens en Scarponi. Ja, we hebben het de hele tijd over die vier, maar er zit één man bij en die moet je echt vijf, zes keer eraf rijden. Wil die opgeven en dan geeft hij nog niet op, want Jens Voogt geeft nooit op. Hij is 40, hij is bezig aan zijn zoveelste ronde van Frankrijk en hij komt nabij, nabij de vier die daar voorop rijden. Hij zat erbij bij die 25. Toen werd Voogt eraf gereden op een van de steilere stukken van de Grand Colombier. Maar daarna heeft hij zichzelf hervonden. Is hij gerecupereerd en is hij bij de afdaling... ...en op deze klim van derde categorie... ...is hij gaan versnellen. En hij komt weer naar beide vier koplopers. Het kan dus nog een stukje interessanter worden. Vier man aan de leiding. Dan Volks en dan daarachter de strijd... ...Nibali Wiggins. Wiggins lijkt terug te keren... ...maar er gaat straks nog een keer gedaald worden. Gio. Verklaire, de eerste die boven is... ...voor Scaponi, Sanchez en dan Devenijns. Dat is de volgorde hier op deze klim van de derde categorie. En Nibali... ...is inmiddels alweer ingelopen door het achtervolgende peloton. Het peloton dat op drie minuten en drie seconden rijdt van de koplopers. Dat gat wordt waarschijnlijk, nou wordt zeker niet meer dichtgereden... ...of er moet iets heel geks gebeuren. Drie minuten en drie seconden dus. De vier mogen gaan strijden voor de etappe-overwinning... Van, ...want vanaf dit moment gaat het 20 kilometer loei en loeihard naar beneden. Bart Voskamp, uh, even drie minuten op de top. 20 kilometer naar beneden, dat gaan ze houden. Hè? Even misschien niet voor Vogt die er vlak achter zit. Maar die drie minuten houden ze. Ja, dit, inderdaad. Het is even spannend wat erachter gebeurt. Daar hebben we niet veel, uh, veel zicht op. Maar dat is nog. Uh, ja, voogd, die kan natuurlijk ook op zijn karakter nog wel een terugkomen. Maar dan, dan heeft hij er natuurlijk ook wel een jasje uitgedaan. En uh, dat, dat peloton dat, uh, dat gaat niet meer terugkomen. Dus we krijgen echt uh, een strijd tussen die, die koplopers voor de zegen. Nibali, in afdaling 1 vertrokken, eh, als je dan zo makkelijk het weer wordt dichtgereden... heb je dan nog de moraal 2, om in afdaling 2 te denken, we doen het nog een keer? Ja, ik, ik weet het niet. Kijk, in de afdaling is hij beter dan de rest. Dus eh, als hij daar weer wat tijd kan pakken, ja, waar, waarom zou je het niet doen? Hij zit misschien nog vol adrenaline, alleen de benen werken niet, niet zo goed meer. Maar goed, in een afdaling eh, is het natuurlijk vooral stuurmanskunst wat, uh, wat, wat, wat het doet... Rio Lippens kan de afdaling beginnen. De afdaling voor het peloton kan nog niet beginnen... want die zijn nog niet boven. De koplopers zijn inmiddels wel begonnen aan die afdaling. Zijn nu op exact 19,3 kilometer van de finish. En ik kijk naar dat pelotonnetje... waar Laurens ten Dam nog steeds keurig daar in het wiel mee rijdt. Hij rijdt naast Christopher Horner, naast Frank Schlek. Dat zijn de mannen aan de achterkant daar van het peloton. En vooraan zijn het die ploegmaats van Bradley Wiggins... die het tempo maken. Cadell Evans daar in het wiel. Rijn Tarra mee rijdt daarmee. Brajkovic, zijn we daar zitten. Pierre Roland, Dan gaan we verder terug... daar. Dan zien we de gele trui van Bradley Wiggins. En die koplopers, ja, dan denk je dat ze boven zijn. Ja, ze waren. Nee, ze waren nog niet boven, toch? Jawel, ze waren wel boven. Dan die moeten nog eventjes doorrijden. Want dan gaat de weg toch weer een klein beetje omhoog daar. Ze zijn er nog steeds niet. Die afdaling is nog steeds niet echt begonnen, Joris. Ja, is wel begonnen. Het, het, het eerste stuk van die afdaling. Dan gaat de weg hard naar beneden. Met stroken waarop je toch wel 80 kunt gaan. En nu is het inderdaad weer een klein stukje heuvel op. Een stukje dat misschien goed is voor Jens Vogt. Die met 15 seconden achterstand de top van die Kool van derde categorie ronde. Hij gaat erbij komen hoor, die taaie Duitser. Die een heel goede tijdrit reed hier gisteren. Echt, hij ging volle bak. En wat ging hij daarna doen? Ging hij liggen? Ging hij zitten? Ging hij zich uitstrekken? Nee hoor, Jens Vogt ging gewoon op de rollen zitten. En trapte nog vrolijk een uurtje door. Want Jens Vogt houdt van fietsen. Houdt van moe worden. En houdt van zichzelf uitputten. Hij geeft niet op. En hij gaat wel aansluiten bij Scarponi, Devenijns, Sanchez en Vöck. Pierre Roland is de man die weer probeert te vertrekken... Daar uit dat pelotonnetje met de gele trui. Hij krijgt een van de lotto-mannen mee. Ik dacht toch dat het weer van de broek was. hoor. Dat kan natuurlijk ook Jelle van Endert zijn... maar ik dacht zo te zien dat het gewoon weer Jurgen van de Broek was. Bijna boven daar op dat klimmetje. En dan proberen ze toch weer een gaatje te slaan... om maar als eerste te kunnen beginnen aan die afdaling. Het kopgroep inmiddels ook alweer in die afdaling. Devenijns als laatste. We zien Sanchez in het tweede wiel en aan kop zoals altijd Thomas Veukler. Ze hebben nog 17,6 kilometer te rijden. De voorsprong op de achtervolgers. De voorsprong op de gele trui. 2 minuten en 54 seconden. Ja. De op Uit de tijd van Jacques Akketiel met de zwart-wit beelden... nog ook de Eamon Corner Band, Band Me, Shape Me. We zeggen maar alvast even dat we het nieuws van 5 uur gaan uitstellen... voor die laatste 15 kilometer van de tiende etappe van de Tour. En daarbij hoeven we ons niet te vervelen, Gio Lippens. Wij hoeven ons helemaal niet te vervelen, want Pierre Roland en Jurgen van den Broek zijn weggereden uit dat achtervolgende peloton. Het peloton waarvan de achterstand nu alweer wat groter wordt op de kop, want het loopt nu alweer op na 3 minuten en 12 seconden. Deze twee achtervolgers van de Broek en Roland die rijden op 2 minuten en 45 seconden van de koplopers. Waar ik zag dat Thomas Verkler probeerde weg te rijden met Luis Leon Sanchez in het wiel. Joris, ja, jij zit achter een andere man hè, die net bijna... Had aangesloten. Ik zit achter die vechtersbaas uh, Jens Voogt, die ook met Kruiswijk een paar dagen geleden, heel vroeg in etappen, ook al zo'n poging deed. Die man die blijft maar aanvallen. Nogmaals, hij is 40 jaar bezig aan misschien toch wel zijn laatste seizoen, al weet je het met hem maar nooit. En nu doet hij zijn uiterste best om erbij te komen. Maar met deze vaart is het lastig hoor om een gat naar die vier anderen dicht te rijden. Het is ook het mooie van zo'n afdaling. Het maakt zo'n afdaling interessant om aan te vallen. Wat je dus ook in het peloton ziet. Omdat. Tijdverschillen die daar ontstaan moeilijk te dichten zijn bij een klein foutje of zo, dan loopt het gat wel weer snel op. Het is dus een, ook spelen met risico en je moet het maar durven, je moet het maar kunnen. De mannen vooraan kunnen dat, dat zijn allemaal toch wel op zijn minst goede dalers. Sanchez houdt inderdaad continu die Veclaire in de gaten, want Veclaire wil van Sanchez af en het is niet andersom, want Luis Leon Sanchez, ik blijf het zeggen, is normaal gesproken de snelste van de vier aanvallers. En dat is ook zo als er vijf zijn, als Jens Vogt er nog bij gaat komen. Bart Voskamp, toch even over die Van der Broek. Die in het klassement dan misschien niet echt eh, kwaad kan. Maar het is wel een, een renner. We hebben hem een beetje met Griesingen een paar jaar geleden. Zijn we, de landen hebben misschien weer iemand. Hij ontwikkelt zich sneller door, lijkt het. Hè? Ja, hij heeft de goede lijn te pakken. Natuurlijk vorig jaar uh, uitgevallen met, met, met de valpartij. En je ziet dat hij nou toch weer terug is waar hij moet zijn. Uh, Naar na top 10 toe. Hij heeft natuurlijk in de eerste bergrit heeft hij op pech gehad tijd verloren. Maar je ziet toch hier kwaliteiten en, uh, en, en de aanvalslust. En dat, uh, dat zien we natuurlijk graag, renners die aanvallen. De Fransen willen ook graag weer omhoog. Deze Roland wordt daar ook wel een beetje bij gezien... als een van de hopen van het Franse wielrennen. Maar om een hele ronde goed te rijden komt hij nog een beetje tekort. hè? Ik weet het niet. Ik denk, ik, volgens mij doet hij het aardig goed. En hij heeft het vorig jaar ook wel goed gedaan. En uh, weer een jaartje ouder. Volgens mij is hij nog niet zo heel oud. En uh, hij, hij durft. Uh, hij moet wat tijd goed maken. Nou, dat kan hij samen met Van den Broek doen. Dus ik denk, dit is echt wel, een, echt wel een toppertje voor de toekomst. En als we even naar die kopgroep gaan, hè, van vier. Wat lees jij af aan, aan die vier, als je ze ziet... Uh... Ja, ik, ik, ik zie vooral Veuk uh, ontzettend zijn best doen om, uh, om op kop naar beneden te rijden. Ja, bedoel, je, je verspeelt er toch energie mee. Elke keer dat je aanzet en de ander kan even free in je wiel. Dat komt in die finale toch tekort. Maar die jongen is altijd zo gedreven en ook wel graag een beeld dat hij gewoon vol aan het geven is. Je uh, dus graag in beeld voor de, voor de camera. vindt hij belangrijk. Ja, dat vindt, de, belangrijk. De, ja, dit vindt hij heel belangrijk. Dus, uh, maar goed, dat, dat is ook... Uh, yeah, een, moeten, een, een ijdele man. Een ijdele man, maar ja, hij, la, oh, hij laat het wel zien. oh, oh, oh. oh. Hij Want, nou, wij zijn, in Nederland houden wij niet van Veukler... Hè? wat vorig jaar op ja. de radio ook dat. Maar het is gewoon een hele goede renner... die heel veel etappes vindt, heel veel truien verdient... Ja. en heel vaak, in de, nu raadt hij weer een bolletjestrui. Hij ja, is wel een hele goede wielrenner, hè? Precies, het is goed dat je dat zegt. Hij pakt wel weer de bolletjestrui, hij heeft knieklachten... en hij sukkelt achter in het peloton, maar op het moment dat hij kan... Ja, doe het Doet maar. daar zit hij erbij en dan pakt de bolletstrui. Dus alle respect daarvoor. Alleen ja, hij trekt dus ook een kop er zulke gekke koppen bij... <lacht> bij dat, we, dat we ons er wel eens over irriteren. Maar wel knap die dat hij mee dat zit. Niet. Ja goed, verder in, in die kopgroep. Ik zie, Nijn, zie ik, uh, zie ik uh, vaak in het laatste wiel zitten. Ja, dat kan betekenen dat hij zijn benen een beetje spaart... of net niet goed genoeg is. Uh, ja, Scaponi vind ik niet echt een man die explosief is. Maar ik denk ook niet dat ze alle vier samen blijven... en tot de meet gaan rijden. Er gaat zeker wat, nog wat gebeuren. Verwacht je dat Sanchez nog uh, nou ja, wegspringt... om misschien die Rabo dan die ene... Etappezegen te bezorgen. Ja, hoe hij dat doet, uh, dat moet kijken. hij kijken. Uh, hij is in principe is de rapste van die groep. Maar ja, als uh, als gaat, gaat lopen, ja, dan, dan zul je toch mee moeten. En het is, het is een spel. Je moet wel op het juiste moment meezitten. En de grote vraag is terwijl wij het over hebben, wat daar in die afzink allemaal gebeurt, Joris en Gio. Nou, er gebeuren gelukkig nog geen gekke dingen. Dat valt allemaal nog wel mee. Want er zullen toch wat mannen zijn bij wie het dun door de broek liep. Als ze dachten aan die afdaling hier. Terwijl we nu zelfs nog wat rekoefeningen zien aan de achterkant van het peloton. Ongelooflijk zeg dat een van de renners van Astana... dat hij gewoon eventjes zijn benen strekt. De vier koplopers die rijden nog steeds samen. Met precies 10 kilometer nog te rijden. Op 20 seconden Jens Vook Dan nog wat mannetjes die er rijden. Martinez Kazar en Vovanov. En dan op 20 2.54 Pierre Roland en Jurgen van der Broek die het proberen in die afdaling. En die uh, toch wel een aardig voorsprongetje inmiddels hebben. 40 seconden zo'n beetje op uh, de gele trui van Bradley Wiggins. Dus goede actie van Jurgen van der Broek samen met die Pierre Roland. Van der Broek staat het best in het klassement van deze twee. Hij staat op 5 minuten en 20 seconden. Roland staat inmiddels op 10 minuten. Dus die heeft inderdaad al in de eerste week veel verloren. Veel achterstand opgelopen. De strijd om de witte trui is ook interessant. Want Van Garderen... Heeft moeten lossen. miste ze juist bijna een bochtje in de afdaling. En die heeft maar een gaatje van 32 seconden met de nummer 2 in het jongerenklassement. Rijn Taramee. Taramé zit wel in de achtervolgende grote groep. Bij Bradley Wiggins. Kan dus nog van alles gebeuren. Ja, inmiddels op.